1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, je hebt een Bosniet-accent en komt daardoor moeilijk aan een baan. Wat doe je dan? Dan bel je natuurlijk met de werkplaats van lunch... en dan krijgen we zometeen een oplossing van dit probleem. Hopen we dan maar. Nu eerst het NOS-journaal, hier is Dorald Megens. Goedemiddag, 6 tot 8 miljard euro extra moet er bezuinigd worden... zegt de Nederlandse bank om aan de normen van Brussel te voldoen. Het gaat nog altijd niet goed met de patiëntveiligheid in ziekenhuizen... En het hoge water in Duitsland betekent geen treinen naar Berlijn. En het dorp Fiesbeck is geëvacueerd na een dijkdoorbraak. Vanmiddag breekt de zon op steeds meer plaatsen goed door. In het westen en noorden kan het nog wel bewolkt blijven. Er staat een zwakke tot matige noordelijke wind. 16 graden is het vlak aan zee. In het binnenland kan het 21 graden worden. Morgen nog wat meer zon, maar de dag kan wel met nevel of mist beginnen. En vanaf woensdag neemt de kans op een bui toe en is er minder zon. Het kabinet moet nog eens 6 tot 8 miljard euro bezuinigen... om aan de Brusselse begrotingsnormen te voldoen. Dat stelt de Nederlandse bank. Dat is tot bijna twee keer zoveel als het bezuinigingspakket... van ruim 4 miljard euro waar het kabinet eerder dit jaar mee kwam. Volgens DNB-directeur Job Swank... kan de overheid op twee manieren de begroting verbeteren. Dat kan via lastenverzwaring. Dat is de makkelijke manier. Maar ook een manier die op lange termijn schadelijk is voor de economie. Het kan ook door de uitgaven te verminderen. Ook dat doet overigens pijn. Maar uiteindelijk zal er niet aan te ontkomen zijn... omdat de laatste jaren toch vooral ook voor lastenverzwaring is gekozen. Dus dat loopt een beetje op zijn einde, die, die mogelijkheid? Er zal ongetwijfeld nog wel enige mogelijkheid zitten... maar uiteindelijk zul je bij uitgavenverminderingen terechtkomen. Welke uitgaven kan de overheid dan verminderen? In de regel zal het hele palet van uitgaven bekeken worden. Want je kunt heel moeilijk in één specifieke sector kun je snijden. Wat wel opvalt de afgelopen jaren... dat is dat de zorguitgaven buitengewoon hard gestegen zijn. En ik kan me voorstellen dat je daar nog andermaal kritisch naar kijkt. Nu um, wil premier Rutte wachten tot na de zomer om eventueel maatregelen te nemen, is dat verstandig? De bedoeling is waarschijnlijk om daar wat rust mee te kopen. Want op die manier is het ook naar de sociale partners toe, is het gecommuniceerd. Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik denk wel dat het verstandig is, maar dat gebeurt ongetwijfeld. Om je voor te bereiden op slecht weer. Dat ligt ook besloten in onze ramingen. En alvast eens na te denken wat je zou kunnen gaan doen mocht het gaan tegenvallen. Dan de economische uh, groei. Die stelt u opnieuw naar beneden bij. Dit jaar krimpt de economie harder dan verwacht. Volgend jaar groeit de economie minder hard dan u eerder een half jaar geleden had voorspeld. Hoe komt dit? De belangrijkste factor voor 2013 en ook voor 2014... is dat de groei van de wereldhandel tegenvalt. Dat betekent dat onze exporteurs klappen krijgen. Tegelijkertijd de binnenlandse bestedingen, dus de consumptie... de investeringen, de investeringen in woningen... die dalen op dit moment allemaal. En dat heeft veel te maken met het feit dat de koopkracht vrij stevig naar beneden gaat. En is daar alweer een beetje licht aan het einde van de tunnel of gaat dat voorlopig nog even door? Voorlopig gaat dat nog even door. Ik denk dat het goed is om dat onder ogen te zien. Dat heeft te maken deels met die lastenverzwaringen die, uh, die gepleegd zijn. De werkloosheid neemt ook toe. Dat is ook ongunstig. En dat proces dat loopt door tot 2014. En pas in 2015 zien wij de consumptieve bestedingen niet meer afnemen. Dat betekent dus dat je pas daarna enige groei zult kunnen verwachten. Directeur Job Zwank van de Nederlandse Bank... in gesprek met Merel Stikkelorem. De Nederlandse Bank verwacht dat de huizenmarkt... in de loop van 2015 weer aantrekt... en dan zullen de huizenprijzen weer gaan stijgen. Het extreem hoge water in Duitsland... zorgt voor grote problemen in het treinverkeer. De hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Berlijn is gestremd... door een dijkdoorbraak bij het dorpje Fischbeck Dat ligt aan de Elbe. Correspondent Tim de Wit is in Fiesbeck. Tim, uh, je bent daar net aangekomen. Hoe is de situatie? Ja, ik sta nu op de brug over de Elbe op een uh, paar honderd meter van Fiesbeck. En dat dorp is letterlijk helemaal ondergelopen. Uh, vannacht is hier een gat van 50 meter in de dam geslagen. In de dijk geslagen, moet ik zeggen. Ja, en daardoor is hier gewoon het hele gebied overstroomd. Uh, zover als ik kan kijken, rechts en links van de brug, uh, zie ik alleen maar water. Dat is echt een ongelooflijk gezicht. En uh, de spoorbrug voor het treinverkeer loopt iets ten noorden van mij. En ja, die zorgde dus voor, uh, vanwege het hoge water, die stremming zorgde ervoor dat er uh, nauwelijks treinen overeind kunnen rijden. Eigenlijk geen. Uh, dus als je met de trein naar Berlijn zou willen, moet je enorm omrijden. En dat zorgt dus voor vertragingen van ja, twee tot drie uur, heb ik begrepen. Hm. Wat, wat doen ze er nu aan om dat, om dat baanvak weer uh, operationeel te krijgen? Maar het probleem hier in het gebied is, uh, ze kunnen gewoon niet zoveel doen. Uh, ik sprak hier net met uh, iemand van de brandweer. En ja, uh, hij zei, Friesbeck uh, is een beetje verloren. Uh, het dorp uh, had een paar duizend inwoners, die zijn geëvacueerd. Maar het staat nu volledig onder water. En het enige wat we nu kunnen doen eigenlijk is wachten tot het water gaat zakken. Het is, hoe vervelend het ook is. Maar ja, uh, door die dijkdoorbraak is het een beetje een hopeloze zaak. Eventjes uh, hier. En het enige wat ze we nog wel kunnen doen is de gebieden achter Friesbeck. Die nog wel proberen droog te houden. Dus uh, ja, daar is, uh, naar nou, ik begreep, het leger nu bezig om de dijken nog wel uh, te verstevigen. Mm. En dat hele dorp, dat is leeg, iedereen ja. is daar uh, geëvacueerd? Ja, er komt hier net nog uh, letterlijk naast mij een uh, rubberbootje aan met iemand die nog uh, in Friesbeek was. Dus die is uh, in veiligheid gebracht. Er is ja. daar volgens mij verder niemand meer in dat dorp. Uh, het bizarre is wel, elk, elk nadeel blijkt er wel weer zijn voordeel uh, te hebben. Want door deze dijkdoorbraak is uh, de druk. Op de Elbe verder stroomafwaarts ietsje afgenomen, is het waterpeil ietsje gezakt. En daardoor ja, maken ze zich in de dorpen die dus iets ten noorden van Friesbek waar ik nu ben liggen, ietsje minder zorgen. Neemt niet weg dat ook daar nog steeds de situatie uh, erg gespannen is momenteel. Dankjewel, Tim de Wit vanuit Friesbek aan de Elbe. Dit is het NOS journaal. met Dorald Megens. De langdurige zorg moet op de schop. Dat vinden coalitiepartijen VVD en Partij van de Arbeid. In de Tweede Kamer wordt er de hele dag over vergaderd, en verslaggever Marcel Bril volgt dat debat. Marcel, denk je dat de mensen over wie het gaat na het drie uur debat... al duidelijker zien wat er nou precies te wachten staat? Nee, dat denk ik niet. Dat was ook niet de verwachting. hoor. Het is een eerste debat over een heel ingewikkeld en gevoelig onderwerp. Dus tot nu toe worden er vooral veel vragen gesteld... aan de staatssecretaris, die later vandaag antwoordt... maar ook aan de coalitiepartijen VVD en PvdA. Zoals GroenLinks-Kamerlid Voortman dat deed... aan haar collega van de PvdA. En zij vraagt of er nog wat kan veranderen aan de plannen. En Otwin van Dijk van de PvdA, die bleef daar vaag over. Ik zou wel een, een slecht politicus te zijn dat ik nergens naar zou willen kijken. Dus dat kan ik bij deze natuurlijk altijd, uh, altijd toe zeggen. Maar er ligt een zorgakkoord waarbij ook door heel veel betrokken organisaties, ook veldpartijen, is gezegd... nou, dit is een beweging of een kant waar wij uh, uh, naartoe naar willen. En dat vind ik toch ook wel erg belangrijk, wat het veld daar ook zelf over, uh, over aangeeft. Marcel, voor het kabinet is het belangrijk... dat er ook oppositiepartijen voor zullen stemmen in de Eerste Kamer. Hoe, hoe stelt die oppositie zich op? Kritisch. De, de PVV en de SP, daar hoeft het kabinet... heus geen steun van te verwachten. Maar bijvoorbeeld ook D66 en het CDA tekenen zeker niet bij het kruisje. Toch zien zij wel dat er iets moet gaan gebeuren. Zo zeiden ze net in het debat. Het CDA realiseert zich heel goed dat er wat moet gebeuren in de zorg. De vraag alleen is... Hoe geef je dat systeem vorm? Want we hebben het uiteindelijk over de kwetsbaarste mensen die we in Nederland hebben. D66 begrijpt dat hervormingen noodzakelijk zijn. Ook om het betaalbaar en toegankelijk te houden voor toekomstige generaties. D66 voelt de verantwoordelijkheid en wil net als het zorgveld constructief kijken naar de kabinetsplannen. Maar al oh, wat maakt dit kabinet het ons daarbij moeilijk. Want... De plannen zitten vol losse eindjes. En over de manier waarop, daar staan coalitie en deze oppositiepartijen... dus nog wel een eindje uit elkaar. Overigens is het niet zo dat alleen de coalitie kritiek krijgt over de plannen. Ook het CDA kreeg de wind van voren. Want heel veel partijen vonden dat zij niet goed uit konden leggen... wat ze dan wel met die langdurige zorg uh, willen. Hoe dan ook, vandaag is het begin van een lang proces... waar de staatssecretaris enorm zijn best moet doen... om al die critici in de politiek, maar ook vooral daarbuiten, te overtuigen. Marcel Bril, dank je wel. In de maand mei zijn bijna 800 bedrijven en instellingen failliet verklaard. En dat is volgens het CBS het hoogste aantal faillissementen in een maand sinds 1981. Vooral in de handel en in de zakelijke dienstverlening gingen meer bedrijven failliet dan een maand eerder. Toch was er ook een lichtpuntje, zegt het CBS. Wat interessant is, is dat in de bouw er voorzichtig een einde te zijn gekomen... aan de stijgende lijn van het aantal faillissementen. In, in mei gingen er 136 bouwbedrijven failliet... En ook in april waren het zo rond de 130 faillissementen. In februari en maart waren het er rond de 150. Dus het aantal is nog altijd zeer hoog, maar gelukkig niet meer zo hoog als eerder dit jaar. Ziekenhuizen doen nog steeds te weinig om de patiëntveiligheid te vergroten. Blijkt uit een evaluatieonderzoek over een net afgerond veiligheidsprogramma. Verschijnt vandaag. En de verschillen tussen ziekenhuizen en zelfs tussen afdelingen binnen die ziekenhuizen zijn heel groot. Redacteur Gezondheidszorg, Rinken van der Brink hier aan tafel, Rinke, uh, dat veiligheidsprogramma. Wat is dat? Leg eens uit. In 2007 is een onderzoek gepresenteerd in Nederland dat nogal een schok teweegbracht. Omdat eruit bleek dat er elk jaar meer dan 1700 mensen. Uh, onnodig sterven door fouten in ziekenhuizen... en ook nog 30.000 anderen gewond te raken als het ware in het ziekenhuis. Daarop is gereageerd met de belofte van arts en ziekenhuizen... om dat aantal met de helft te verminderen eind 2012. En daarvoor is een, een programma opgezet op 10 speerpunten... en per speerpunt een heel pakket maatregelen... die ziekenhuizen moeten gaan uitvoeren. Mm -hmm. Vandaag is gepubliceerd hoe ze dat uh, eigenlijk hebben gedaan die afgelopen jaren. En dat is niet al te best? Um, het is een heel gevarieerd beeld. Er zijn een aantal thema's, wondinfecties, medicatieveiligheid... het toedienen van uh, medicijnen per injectie, waarbij het absoluut niet goed gaat. Er zijn een aantal andere. Uh, ernstige nieraandoeningen, de aanpak van, van acute hart- en vaatproblemen... het opzetten van revalidatieprogramma's voor hartpatiënten... Uh, uh, spoedinterventieteams voor mensen die in een levensbedreigende situatie zitten. Uh, dat gaat juist wel goed. En er zijn nog een aantal thema's waarbij het zo zo gaat. En is dat ook het landelijke beeld in alle ziekenhuizen, zoals je dat nu schetst? Nee, nou ja, dat verschilt dus heel erg per ziekenhuis. Er is geen één ziekenhuis in Nederland wat op alle thema's uh, het volgens de zelf opgestelde regels doet. Maar er zijn natuurlijk goede die op heel veel thema's een eind komen en ja. minder goede die eigenlijk uh, ver achterlopen. Ja. En zelfs binnen ziekenhuizen zie je dan dat bijvoorbeeld bij uh, knie- en heupoperaties er heel goed wordt gewerkt om hondinfecties te voorkomen, maar dat het dan bij een darmoperatie niet goed gebeurd. Dus nee. ook per afdeling zie je uh, behoorlijk grote verschillen binnen ziekenhuizen. Zes jaar wordt er al geprobeerd om, uh, om er een verbetering in te krijgen. Um, nou ja, er blijft nog wel wat werk liggen dus blijkt. Hoe moet dat nu verder? Nee, Het programma is afgelopen, maar de ziekenhuizen hebben allemaal... eigenlijk al aangegeven, en ook andere betrokken organisaties... en het ministerie, dat we, dat ermee moet worden doorgegaan. Um, dus dat is wat gaat gebeuren. De komende twee jaar wordt het programma gewoon eigenlijk voortgezet... zonder dat het zo heet. En eind dit jaar zal blijken of die halvering van die sterftecijfers is gehaald. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk... Die 1700 vermijdbare doden... Of, is teruggebracht met de helft, ja. of niet. Uh, het lijkt moeilijk denkbaar dat dat gelukt is, omdat gewoon dat programma maar nog niet echt uitgevoerd wordt in zijn totaliteit. Wenke van der Brink, dankjewel. KPN komt met een storing bij het vaste internet. Op verschillende plekken in het land kunnen klanten thuis of op het werk niet internetten. Hoe groot die storing is en wat de oorzaak ervan is, kan KPN nog niet vertellen. In de loop van de ochtend kwamen de eerste meldingen van KPN-klanten... dat ze niet op het internet konden. En het bedrijf zegt hard op zoek te zijn naar de oorzaak.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 We gaan naar John Hoka. Die werkt bij de AWB en heeft dus verkeersinformatie. Inderdaad, op de A2 Maastricht naar Den Bos staat de knoop het Batendorp. en best 4 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn er wel alle rijstoken weer open. Op de A9 Amstelveen Alkmaar in beide richtingen voor de brug. Bij Over het Zeekanaal C staan files van 2 kilometer. En op de A27 Breda-Utrecht in beide richtingen voor de brug Gorkum ook files van 2 kilometer. Zo werd uitgebreide nos bulletin van 1 uur nog een keer de belangrijkste onderwerpen. 6 tot 8 miljard euro extra moet er bezuinigd worden. om aan de normen van Brussel te voldoen. Tenminste, dat zegt de Nederlandse Bank. Het gaat nog altijd niet goed met de patiëntveiligheid in ziekenhuizen. Worden Rinker van der Brink er net over? En veel overlast nog altijd in Duitsland door het hoge water. Het dorpje Fiesbeck aan de Elbe is geëvacueerd na een dijkdoorbraak.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, zometeen weer de werkplaats met een luisteraarsvragen over werk. Dit keer, hoe voorkom je dat je een baan misloopt vanwege je accent? Voor de reportageserie in de praktijk kijken we deze week mee... achter de schermen van de bloedbank Sanquin. En na half twee is er stand.nl. De stelling dan, de atoombommen in Volkel... moeten zo snel mogelijk worden ontmanteld. Met u het daarmee eens of oneens. Sms staat dan naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, in de maandagse rubriek De Werkplaats helpen we luisteraars met al hun vragen over werk. En daarvoor staat een team van experts klaar. En vandaag zijn dat mensen achter ijsbrekerstrainingen uit Amsterdam. Het zijn Jette Derlagen en Bas Slichting. Zij geven onder meer stemles op de toneelschool in Amsterdam. En vandaag helpen ze een luisteraar, die graag anoniem wil blijven... die in de zoektocht naar een nieuwe baan nadeel ondervindt van zijn Bosnische accent. Onze verslaggever Maarten Bleumens is bij de les aanwezig. Doe mij gewoon maar even na. komt hij al. Ja, daar komt hij. Nu beginnen we die baby te horen. En dit is hem dan. Een charismatische, van oorsprong Bosnische man... met wie je het snel kan vinden als je hem ontmoet. Accent of niet. Maar bij telefoneren merkt hij dat dat accent een probleem kan zijn. Dan voel je gewoon aan de andere kant van de telefoonlijn dat het villetjes uh, wordt. Uh, en, uh, wat, wat, wat, wat denk je dat ze horen? Dat het gaat om iemand die uh, klein is met de snorde. Uh, ja, Kleine gerimpelde mannetjes uh, uit het Oostblok. Ja, uh. ja, ja, ja. ja. Ja, ja. Terwijl voor mij zit echt een ja. boomlange man. Boom. Hoe lang ben je eigenlijk? Ik ben twee meter vier. Ik ja. ja. denk dat we juist met hem zijn accent dusdanig in gaan zetten... dat hij uh, sterk en krachtig overkomt. En daarvoor gebruiken we veel technieken die een acteur op het toneel ook gebruikt. Samen met Jette Derlagen en Bas Slichting van ijsbrekertrainingen Trainingen gaat hij aan de slag. Ze hebben een acteerachtergrond en gebruiken theatertechnieken bij hun trainingen. En zo zijn we terug bij we gaan dit gaan geluid. Ja, ja, heel goed. Bas, wat jullie nu ja. doen zijn natuurlijk uh, heel erg articulatie dingen. En het uh, gaat over stemgebruik, <tomt> niet zozeer over het, het, het wegpoetsen van een accent. Hey, ik denk dat het van groot belang is dat hij zijn eigenheid in zijn stem ook houdt. Ik bedoel, hij heeft het accent. Hij komt, hij komt uit een ander land. En dat heeft ook heel veel charme. Mm -hmm. He, dat moet je niet gaan verbloemen. In het theater moet je ook nooit iets verbloemen. Dus het landje als je lang valt, bent, Een mandje valt door de mand. Precies. Het is wat het is. Ja. Maar daar moet je een kracht achter zetten. Um, als, als baby kan je, kan je niet praten, maar heb je wel heel veel stemgeluid. Dat is eigenlijk, als je gaat spreken, is het geluid van een baby ook wel twang genoemd. Want dat is eigenlijk de techniek die een baby dus gebruikt, vanzelf. En dat geluid dat schreeuwt om... Ik wil mijn moeder, ik wil eten, want ik moet overleven. Doe mij maar even na. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ja. Nee, wat je bij jou hoort ja, dat is, iets, is ja, zo... ja, je haalt de ja. klank uit je keel. Nee, dan, precies. Ja, heel goed, heel goed. Oké, okay. nu gaan we iets zeggen, heel langzaam, in het Amerikaans, want de Amerikanen gebruiken in hun stemgebruik heel veel twang. Oké, okay, spreek mij maar nu. Okay. I want a hamburger. I want a hamburger. Yes. I Bas, no. ja. leg het eens uit. <laughs> Want je begint vanuit het gekmakende gekrijs van een baby. Precies. Maar zegt dat principe, nasaal praten, brengt iets over? Nou, wat het, wat, waar het over gaat is dat uh, als je spreekt wil je overkomen uh, tot de ander. Het geluid van een baby is ervoor gemaakt om aandacht te trekken. Dus als je dat geluid een beetje in je stem plaatst... dan heb je dus dat geluid wat de aandacht trekt sowieso al. Is, zou dit een manier kunnen zijn om degene die hem niet ziet, maar het van zijn stem moet hebben, ja. om die urgentie in zijn stem te leggen? Precies. Do um, you want a hamburger? Yes, I would like to have a hamburger. Very good. Vanaf nu mag jij alleen nog maar zo spreken. Oké. Okay. Ja? <laughs> Oké. Okay. Ja. Um, Overdreven, met die twangers. Do um, you want a hamburger? Nou, laten we laten ze daar nog wel even verder worstelen. In de studio uh, praat ik door met professor Karen van Oudenhover van de Zee... verbonden aan de Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen... En zij is expert op het gebied van personeelsselectie en diversiteit op de werkvloer. Goedemiddag. Goedemiddag. Begrijpt u dat uh, onze luisteraar met zijn Bosnische accent... een probleem heeft met het solliciteren? Ja, dat begrijp ik uh, zeker. Het is ook algemeen bekend dat zelfs een, een, een naam die vreemd aandoet... Uh, mensen al uh, de helft van de kans geven om uh, uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Uh, dus het feit dat accenten uh, lastig zijn uh, bij personeelsselectie, uh, dat is een gegeven. En uh, ik begrijp heel goed dat deze persoon daar last van heeft. Ja. Uh, want hij, hij spreekt op zich heel goed Nederlands, maar ervaart toch dus een achterstand tijdens het solliciteren. Komt dat veel voor? Um, ja, uh, ik, ik ken geen exacte percentages. Maar he, wat je ziet is dat um, uit de psychologie bekend is... dat um, het zo is dat mensen met een uh, bepaald accent... Uh, ja, dat roept uh, specifieke stereotype beelden op over hoe competent iemand is. Dus dat is één ding wat vervelend is. En het andere is dat we uh, toch wel uh, het, het beginsel van bekend... Uh, uh, onbekend maakt onbemind heel sterk geld uh, in arbeidsorganisaties. Dus, dus dat je ziet dat mensen die anders zijn... veel moeite hebben om aangenomen te worden in een, in een sollicitatieprocedure. Nou, hier heb je dus sprake, is sprake van iemand die dus sowieso uh, die stereotype beelden kan oproepen... omdat hij toch met een accent spreekt. En ook iets van onbekendheid. En, en werkgevers worden dan angstig om iemand aan te nou, stellen. Dus uh, het kan af en toe bewust gebeuren, het kan ook onbewust gebeuren... maar hoe doorbreek je dat dan? Is dat dan een kwestie van dat alle mensen die uh, niet direct de Nederlandse taal... dat ze daarmee opgevoed zijn, alles eraan doen... om zo goed mogelijk en zo vlekkeloos Nederlands te spreken? Um, nee, ik denk dat uh, wat ik heel aardig vind uit uh, de rapportage is... dat de mensen die de training geven heel erg inzetten... op het gebruiken van de eigenheid en het versterken daarvan in het gesprek... Want ik denk hoe je ook uh, het probeert... je wordt nooit helemaal hetzelfde als de autochtone Nederlander. Je blijft altijd wel iets horen. En als het niet meer je stem is, dan zijn er wel andere aspecten... waarin je toch een beetje afwijkt. En ik denk dat... Uh, nou ja, zelfvertrouwen vinden en je stem op een krachtige manier uh, gebruiken... dat dat al enorm kan helpen. Omdat ook uit de psychologie bekend is dat naast uiterlijk... ook de manier van stemgebruik enorm van invloed is... op de indruk die iemand maakt. Dus ik denk dat als je daarop inzet... dan uh, vergeten mensen op een gegeven moment dat accent. En dan... Uh, nou is de kans dat je er doorheen komt gewoon een stuk groter. Ja. En... Nou zei u het net al, het onderzoek is dat onlangs gebleken... het SCP heeft er onderzoek naar gedaan, het mm -hmm. Sociaal Cultureel Planbureau... Uh, dat uh, in deze tijden van economisch zware tijden... een werkgever liever kiest voor een markt dan voor een Mohammed. Ja. Zo staat het er letterlijk in. Ja. Um, de vraag is, is dat eigenlijk erg bij, gelijk uh, geschiktheid? bij gelijke geschiktheid? Nou ja, we weten ook uit onderzoek dat diversiteit sowieso... Uh, uh, als het goed gemanaged wordt, tot een hogere creativiteit en innovatie kan leiden. Ik denk dat in een samenleving die sterk verkleurt... is het wenselijk om ook organisaties te hebben... die een afspiegeling zijn van die kleuren. Want daarmee kan je ook veel beter diensten leveren... en producten ontwikkelen voor een uh, gevarieerde samenleving. Maar op individueel niveau is het natuurlijk ook wel een heel groot drama... dat we als uh, samenleving, maar dat ook individuen enorm uh, investeren... in een hoge opleiding en dat steeds meer uh, culturele minderheidsleden in Nederland... van universiteiten afkomen, dat is een enorm talent. En als we dat talent verliezen voor de toekomst, uh, is dat denk ik heel schadelijk. Het heeft ook uh, een negatieve uitwerking op het sociaal vertrouwen in de samenleving. Want als deze mensen heel gefrustreerd raken uh, over Nederland... trekken ze ofwel weg, ofwel... Uh, nou ja, krijg je toch een, een wat, wat sceptische negatieve houding ten opzichte van de samenleving. En volgens mij moeten we dat met z'n allen niet willen. Mm. Dus die diversiteit op de arbeidsmarkt, dat is wel degelijk belangrijk, zegt u. We denken altijd in Nederland dat we daar heel ver mee zijn... maar in de praktijk valt dat tegen, begrijp ik? Ja, uh, ik heb zelf erg veel onderzoek gedaan in arbeidsorganisaties. En uh, daar hoor je heel vaak zeggen, iedereen is bij ons gelijk... en we behandelen iedereen hetzelfde. En het lastige is dat, ja, wat is hetzelfde behandelen? Omdat je, als je verwacht van uh, nieuwkomers... dat zij zich exact hetzelfde gedragen als wij altijd doen... ja, dan krijg je nooit culturele minderheidsleden in de organisatie. Uh, ik denk dat we op een veel dynamischer wijze moeten kijken naar talenten... en ook veel meer moeten inzetten op wat komen mensen ons brengen. En ik denk dat ook de persoon uit het fragment... Uh, niet alleen in termen van zijn stem, maar... Uh, uh, in de voorbereiding heel goed zou moeten nadenken over wat zijn mijn unieke talenten ja. en krachtpunten. Ja. En hoe kan ik die zo snel mogelijk naar voren brengen? Nou, heeft hij een niet westerse accent? Hij komt uit Bosnië. Uh, mm -hmm. We hebben natuurlijk in, in, in Nederland zelf ook uh, mensen die uit allerlei hoeken en gaten komen. Ja. En, en dus laten we zeggen binnenlandse accenten hebben. Uh, ja. Maakt dat ja. nog iets uit op de werkvloer? Worden die wel volledig geaccepteerd? Um, nou, ik kom zelf uit Friesland, dus ik kan erover uh, meepraten. Maar het is niet te uh, horen. <laughs> nou, zo nu dan wel. Mijn echtgenoot komt uit Leiden en die lacht mij uh, zo nu dan uit. Als ik moe ben, krijg ik een Fries accent. Ja, ja. En het gebruik van S en Z bijvoorbeeld, kan je het aan horen. Ja. Maar uh, ik ben zelf geen taalkundige, maar uh, wel geabonneerd op onze taal. En er is uh, onder taalkundigen wel degelijk onderzoek gedaan... naar de invloed van... Um, uh, accenten ook binnen Nederland op hoe mensen gepercipieerd worden. En dan, nou ja, dan hoor je bijvoorbeeld dat mensen uit het zuiden... met een wat zuidelijk accent soms als minder intelligent worden waargenomen. En dat heeft wel degelijk ook consequenties bij uh, sollicitaties. Nou. En, en er is het verhaal geloof, van een stewardess uh, van de KLM... Uh -huh. die werd geweigerd vanwege haar Achterhoekse accent. Ja. Komt dat nou vaak voor dan in Nederland? Nou, ik, ik heb daar geen getallen over. Ik denk dat er ook geen statistieken over worden bijgehouden. Maar ik denk wel degelijk dat het randstedelijke... Eh, accent kun je dat dan niet noemen... maar als je een eh, randstedelijke tongval hebt... dat je makkelijker wordt aangenomen eh, bij allerlei sollicitatieprocedures. Zeker wanneer dat in de Randstad is. Ja. Eh, dank voor uw uitleg, Karen van Oudenhoven, van de Zee, eh, voor dit gesprek. We gaan nog even kijken tot slot eh, hoe het gaat bij die stemles daar in Amsterdam. Ik uh, ben van de mening dat ik het uh, meest geschikte kandidaat ben... Na oefeningen voor zijn stem en houding... met zijn ruim twee meter moet hij oppassen niet in te zakken... want dat van. hoor je weer in zijn stem... volgde de eindoefening. Een presentatie waarbij Jet en Bas je niet kijken, maar alleen luisteren. Merk je dat zelf? muziek is om rustig ja, dat, zijn stem te brengen. ik ja. dan op een gegeven moment niet precies weet waarover ik het moet precies. gaan vertellen... En dat maar ik, neem de leiding, ik... maar gooi hem nooit weg. Mm -hmm. Dus dat ik de beste planningen kan maken... Hey, ik maak beste planningen. Oké, okay, daar is hij. Ik heb uh, acht jaar lang bij KPN gewerkt. De laatste drie jaar heb ik als productmanager zorg gewerkt. <applaus> ik ben zelf niet zo tevreden, maar ik heb wel zitten spelen met uh, verschillende uh, stempelen. Jij kwam hier uh, uh, uh, aan het begin redelijk met de vraag... het ging over de telefoongesprekken, mensen die jou niet zien. Uh, hoe kun je die toch overtuigen? Pak jij op een andere manier, denk je, in de toekomst de telefoon? Ik denk het wel. Ik denk dat het eigenlijk juist een uitdaging is om. Uh, vervolgens. om um, eerst uh, te bellen om uh, informatie die je graag wil weten. Uh, te krijgen en dan pas uh, een brief te schrijven. Het woord accent is de afgelopen. Nou, wat is het? anderhalf uur. bijna niet gevallen. Maar als je dat accent weet te presenteren. met een mooie, gerichte, goede stem.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 geef u op via lunch ncrw.nl. En misschien komen onze experts u wel te hulp. Lunch ncrw.nl. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, en het wordt een bloederige week... want verslaggever Maarten Bleumers gaat langs bij de Bloedbank. Maarten, vertel, waarom doe je dat? Ja, Jorgen, ik weet niet of jij heel goed tegen bloed kan... maar er gaat een heleboel voorbij komen deze week... Komende vrijdag is het Wereldbloeddonordag en het leek mij een aardige aanleiding om eens een kijkje te nemen in de wereld van nou ja, dat bloeddonorschap. Wat gebeurt er nou eigenlijk op het moment als je je bloed hebt gedoneerd? Waar gaat het er naartoe? Waar wordt het voor gebruikt? Ik ben in Amsterdam bij de Sanquin Bloedbank en naast mij staat Marian Schut, donorarts. Jij bent degene als ik bloed wil doneren bij wie ik als eerste terechtkom je komt hier binnen. Hartelijk welkom. Dank je. Fijn dat je de moeite hebt genomen. En dat, en dat je ik donor wil worden. dat je de stap hebt ja. genomen. Voor veel mensen toch een hele stap. Maar je... is dat zo? Is nou, merk je dat de drempel? Ik, ik hoor vaak. Ik wil altijd graag weten. Hoe komt het dat u hier vandaag toch voor ons staat? En dan uh, zeggen mensen. Ik ben het al heel lang van plan. Het zit al heel lang in mijn hoofd. Maar ik had die stap nog telkens niet genomen. Nou ja, en sterker dan... nog. Ik, ik, ik, ik heb die intake wel ooit gedaan. Nog nooit. Daadwerkelijk gedoneerd. Nee, dus er is toch altijd net even iets ja. voor nodig. Laten we, eens even Laat, naar de, de, laten we een eentje gaan ja, Precies, want ja. we zijn nu nog in de, de ontvangstruimte. Zeker. Deze deur door, dan komen we daadwerkelijk... bij de kamer waar je bloed doneert. Hoe belangrijk is dat tegenwoordig? Met andere woorden, is er genoeg bloed in Nederland voor handen? Er zijn er genoeg. We weten dat mooi uh, in evenwicht okay. te houden. Maar het is flexibel, dus ja. je moet kunnen inspelen. Als ik deze week bij wijze van spreken mijn zakje met bloed zou willen volgen... dat wordt lastig, hè? want er kan, als ik nu zou beginnen niet meteen bloed worden afgenomen? Nee, dat heeft ook een veiligheidsaspect en ook een, een logistiek aspect. We willen met u kennis maken, we willen die risico's goed wegen. We willen daarnaast, behalve de vragenlijst, ook een aantal tests yes. bij u doen. En dat duurt even voordat er ja, Dus eruit... Dus kan inderdaad niet meteen van mij een, een nee. plas bloed worden afgenomen? Nee. Dat gaan we niet doen deze nee. week. Ik nee. kan wel gaan volgen wat er nou gebeurt met het bloed van al die andere donoren. Eh, op het moment dat je hier de stoel verlaat, waar gaat het bloed naartoe? Hoe wordt het bewaard? Wat voor onderzoeken worden er uh, opgedaan? Wat kan men ermee doen? Dat is, Jurgen, wat ik deze week ga uitzoeken. Uh, de loop van het donorbloed. En we gaan het allemaal meemaken zo rond dit tijdstip iedere middag. Dus u bent vast gewaarschuwd als u niet tegen bloed kunt. Morgen meer van Maarten Bleumers. Uh, de stelling zometeen in stand.nl. De atoombommen in Volkel moeten zo snel mogelijk worden ontmanteld. En we zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Hier is het NOS Journaal, Ewout de Jong. De Nederlandse bank verwacht dat Nederland nog eens 6 tot 8 miljard euro moet bezuinigen. Door aanhandende economische tegenwind komt het begrotingstekort volgend jaar een half tot bijna 1 procentpunt boven de norm van 3 procent. Het tekort stijgt onder meer doordat de overheid meer geld kwijt is aan werkloosheidsuitkeringen.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 De politie in Noord-Brabant heeft een man aangehouden... die in verboden bestrijdingsmiddelen zou handelen. De insecticiden die hij verkocht zijn verboden... omdat ze schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. De man heeft volgens justitie tonnen verdiend aan de illegale handel. En het pijl van de Donau in Boedapest zakt weer. Gisteravond bereikte de waterstand de recordhoogte van 8,91 meter. Inmiddels staat de pijl enkele centimeters lager... en de verwachting is dat die daling doorzet. De overgrote deel van de Hongaarse hoofdstad is droog gebleven. Aan de oevers van de Donau... Er staan wel straten en pleinen blank, maar verder bleef de overlast beperkt. Dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van der Berg. 22 Amerikaanse atoombommen zouden er al jaren op de militaire vliegbasis in Volkel liggen. Al jaren is dat trouwens ook een publiek geheim... Maar de regering bevestigt nog ontkent dat bestaan van die kernwapens daar in Volkel. Zo ook in 2010, toen op de militaire basis tegen de atoombommen werd geprotesteerd. De oppositie in de Tweede Kamer stelde toen ook vragen... aan toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen. En die draaide een beetje om de hete brei heen. Stel dat we die dingen hebben. Het kan zijn dat we zeggen, van nou, in, in het kader van die ontwapening... gaan we dat afbouwen in de NAVO. En dan betekent het dat ze hier niet meer zijn. Maar als ik al nu zeg, wij gooien ze uit Nederland, eenzijdig of wij gooien ze uit de navel, dan zeg ik, nou dat vind ik geen goed idee. Nee, de discussie laait nu weer op nadat oud-minister en premier Ruud Lubbers... gisteren in een documentaire van National Geographic het bestaan van die bommen bevestigde. Moeten de bommen zo snel mogelijk ontmanteld worden? Of is het belangrijk dat de kernwapens in ons land blijven... zodat we een goede onderhandelingspositie houden? Ik praat erover met Mirjam Struik, coördinator van het team... Veiligheid en Ontwapening van de Vredesbeweging Pax Christi. Hartelijk welkom, mevrouw Struik. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drie keuzes aan het begin: altijd van Stomputter en U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Kernwapens bieden schijnveiligheid. Nee. Veilige kernwapens zijn een illusie. Ja. De regering moet gewoon toegeven dat die bommen in volken liggen. Ja.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 Omdat ik denk dat uh, het eigenlijk absurd is dat we in Nederland kernwapens hebben. Ik zou niet weten wie de vijand is. Ik zou niet weten op wat voor manier je kernwapens zou willen inzetten. Ze liggen er al meer dan 50 jaar. Het is gewoon tijd om ze terug te sturen naar de Verenigde Staten. Nou, hoe, hoe weten u en Ruud Lubbers dat eigenlijk zo zeker, dat ze daar nu nog steeds liggen? Nou, dat ze nog steeds liggen is inderdaad moeilijk te zeggen. Maar uh, dat ze er inderdaad in wat Lubbers ook zegt, in begin jaren 60 geplaatst zijn... dat is wel zeker Lubbers zegt het. Weliswaar in zijn positie als vaandeldrager, toen werkte hij daar zo. Maar als premier moet hij ook genoeg stukken gezien hebben om dat zeker te weten. Ja. En er zijn ook andere berichten via Wikileaks. Een Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft onlangs nog gezegd... dat er ook tactische kernwapens in Duitsland liggen. Hetzelfde type als in Nederland. In België hebben twee ministers dat gezegd. Eigenlijk is het gewoon een publiek geheim en een beetje een kinderachtig spelletje... En het is mooi dat Lubbers daar nu uh, zo open over is. Nou ja, Overigens goed. niet voor het eerst. Nee, maar er zijn ook mensen die zeggen van... Uh, iemand op onze site zegt dat ook. Ja, Lubbers is veel te ver gegaan met die uitspraken... omdat het waardevolle informatie kan zijn voor bijvoorbeeld terroristen. Ja, maar ik denk dat terroristen toch ook wel op het internet kunnen... en daar kan je deze informatie ook vinden. He, wat ik ook net zei, in Duitsland is het al eerder door een minister gezegd... in België. Ja. Nou, bij mijn weten zijn deze twee landen nog steeds niet aangevallen... Dus volgens mij heeft Lubbers uh, alleen maar het juiste gedaan. En dat is gewoon open zijn over datgene wat we allemaal weten. Zodat je er ook uh, aan kan gaan werken hè, om ze terug te sturen. Wa waarom zou Nederland er al die tijd uh, zo uh, geheimzinnig over hebben gedaan? In ieder geval in het midden hebben gelaten of ze er überhaupt lagen? Ja, dat hebben wij ons ook wel eens afgevraagd, want bijvoorbeeld in Amerika, uh, waar we ook vaak zijn en ook vaak spreken met beleidsmakers in Washington, die praten er heel openlijk over. en Die zeggen ook, nou, ze liggen inderdaad in Europa en ook in Nederland, in België, Duitsland, op andere plekken is er meer openheid over. In Nederland op de een of andere manier doen we er een beetje ja, geheimzinnig, kinderachtig over. Misschien ook wel omdat we eigenlijk die discussie niet echt aan willen. Oei. En daar klikte een lijn uh, eruit, want uh, mevrouw Struik zit niet bij mij hier aan tafel. Die zit uh, elders in het land en dan gaat het via de magische lijnen der telefonie en, en nog veel meer. Uh, kunnen wij uiteindelijk met elkaar praten en uh, daar ging dus even iets mis. Maar als het goed is, bent u er weer mevrouw Struik? Ja, ik ben er nog. Oké, okay, U was midden in een verhaal. Uh, u had uh, informatie dat, dat de andere landen het gewoon bevestigen eigenlijk, dat, het, uh, dat het in Nederland ligt. Maar wij doen er hier nog steeds geheimzinnig over. Ja, in andere landen is meer openheid. Ook in de Verenigde Staten, waar we regelmatig zijn... is er ook meer openheid over deze tactische kernwapens in Europa... en dus ook in Nederland. In Nederland doen we een beetje geheimzinnig. Misschien ook wel, omdat als we gewoon zeggen dat ze er zijn... we ook echt die discussie met elkaar moeten voeren. En er zijn nog steeds helaas politici die die discussie uit de weg gaan. En die wijzen naar de NAVO, of ze wijzen naar... De vijand of wat dan ook. Ja. Nou ja, laten, goed, we gewoon... laten we even die zaak een beetje langslopen. Hè? Wat, wat er voor zou kunnen zijn om ze wel te laten liggen daar. Uh, de NAVO heeft een gemeenschappelijk defensiepact. Uh, leidt dit niet tot een instabiele situatie tussen de NAVO-landen als Nederland straks eenzijdig die atoombommen overboord kippert? Nee hoor, helemaal niet. Hè. Bedoel, ze liggen, deze tactische kernwapens van Amerika, nogmaals, liggen in Italië, Duitsland, België en Nederland. En Nederland heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met de Verenigde Staten in de jaren zestig. Nederland zou naar de Verenigde Staten kunnen gaan en kunnen zeggen: Hé, hey, voor ons betreft hoeft het niet meer. We willen ze graag teruggeven. Hoe kunnen we dat op een goede manier doen? En vervolgens kunnen Amerika en Nederland gezamenlijk in de Nuclear Planning Group, in de NAVO, dat met elkaar gaan bespreken. Ze waren eerst bijvoorbeeld ook in Griekenland. Deze type wapens lagen ook in het Verenigd Koninkrijk. die zijn, allemaal en die zijn ook teruggestuurd. Ja. Dus volgens mij kan het prima. En dat betekent ook niet dat er dan geen uh, kernwapens meer zijn. Want Amerika zou altijd kernwapens, helaas, denken we, blijven houden. Dus je kunt prima deze kernwapens ja. terugsturen. En nog steeds zal de NAVO niet uit elkaar vallen. En vooral Oost-Europese landen, begrijp ik, hechten er groot belang aan dat er van die wapens liggen opgeslagen. omdat ze de Russen gewoon niet vertrouwen. Ja, sommige mensen zeggen dat. We hebben zelf ook onderzoek gedaan binnen de NAVO. En dan blijkt dat eigenlijk wel mee te vallen hoor. Maar ik denk hoe het ook zij. Amerika heeft kernwapens, Verenigd Koninkrijk heeft kernwapens, Frankrijk heeft kernwapens. Dus daar zal onze veiligheid, voor zover kernwapens daar überhaupt toe bijdragen, hoor. want dat is nog een hele andere discussie, die hangt er niet vanaf. Nederland heeft deze kernwapens al 50 jaar liggen. Niemand kan mij aanwijzen binnen welk scenario ze zouden kunnen inzetten of ze zouden willen inzetten. Ze zijn verouderd, ze moeten ook gemoderniseerd worden. Daar hangt ook een hele groot kostenplaatje aan van. We, ja, weet u hoeveel? Dat weten we niet precies. We weten wel dat in Amerika wordt er gezegd dat het 10 miljard dollar kost om dit type, dus de B61, te moderniseren. Daarvan zijn er ongeveer tussen de 450 en 500. Er liggen er uh, de helft ongeveer in de Verenigde Staten, de helft in, uh, in Europa. Maar 10 miljard dollar moderniseringskosten voor wapens waarvan we eigenlijk zeggen. Joh, moeten we niet gewoon af van kernwapens in plaats van te moderniseren. Maar nog even, stel wat. dat je ze morgen zou willen inzetten... dan kan dat niet eens omdat ze uh, technisch uh, totaal verouderd zijn. Absoluut. Het zal weken duren voordat ze überhaupt uh, ingezet kunnen worden. En bovendien he, zou je ze ook moeten bijtanken. Dus je moet je voorstellen... een Nederlandse F-testdienst zouden dan deze kernbommen ergens laten vallen. Maar dat ergens moet wel vrij dichtbij zijn. Want ze moeten in één keer gaan. Ze kunnen niet tussendoor tanken. Aha. Ja. Dus ze zijn militair verouderd en we zijn ook helemaal niet de enigen, hoor, die dat zeggen. Het is niet een idioot groepje vredesactivisten die zegt van hey, ze zijn militair verouderd. Nee, er zijn ook Kamerleden van het CDA, van D66, Partij van de Arbeid, die dat ook vinden. Ik geloof zelfs onze huidige minister van Buitenlandse Zaken heeft toen hij nog Kamerlid was ook wel uh, iets dergelijks gezegd, toch? Ja, nee, toen was hij daar heel erg duidelijk over. Wat hem betreft konden ze onmiddellijk weg en was dat ook een stap op weg naar totale nucleaire ontwapening. En nu is die minister, en dat is natuurlijk hartstikke mooi... want nu heeft hij de kans om ook wat te doen. Het gaat over Frans Timmermans inderdaad. Nog iemand anders op onze site zegt... Ja, die bommen die moeten juist blijven omdat we ze misschien nog nodig zullen hebben. Safety first, want als we de bommen straks nog nodig hebben... voor bijvoorbeeld vijandelijke mogelijkheden af te schrikken. Nou, ik kan me het eerlijk gezegd niet voorstellen. En nogmaals, we zijn niet de enige. Er is wereldwijd, met name sinds 2008, is er een nieuwe beweging... nota bene geleid door mensen als Kissinger... Nou, dat zijn ook niet echt grote vredesactivisten... die zeggen kernwapens nu zijn hartstikke onveilig. Voor het geval ze ooit al veilig waren tijdens de Koude Oorlog... zijn ze dat nu niet meer. He, er is niet meer een Rusland versus de Verenigde Staten. Nee, het is allemaal veel ongrijpbarer en onoverzichtelijk geworden. Ja. Er zijn terroristen, er zijn meerdere landen die nu kernwapens willen. Ook landen, Iran en anderen, of waar het niet aan moet denken dat ze kernwapens willen. Laten we ervoor zorgen dat we met elkaar zo min mogelijk kernwapens op de wereld ja. hebben... En bovendien die vijanden, de mogelijke vijanden, die weten natuurlijk ook dat die dingen eigenlijk niet zoveel meer te betekenen hebben. Dus ja, echt afschrikken zul je er ook niet mensen mee waarschijnlijk. Nog even naar de situatie met de Amerikanen, want ja, daar hebben wij een nauwe band mee. Als je nu toch een beetje oneerbiedig zegt, van nou hier heb je die rommel terug, moeten wij er verder mee? Dat is misschien niet zo handig voor onze onderhandelingspositie weer met de Amerikanen. Ik, ik gok maar even wat waarom die dingen hier nog zouden kunnen moeten blijven liggen. Nou, ik denk, we onderhandelen helemaal niet met de uh, Amerikanen. Dus het zou ook helemaal niet slecht zijn voor onder on onze onderhandelingspositie. Maar het zou wel netjes zijn, vind ik, als we zelf naar de Amerikanen zouden gaan... als Timmermans met Kerry of Rutte met Obama zegt, bespreekt en zegt... joh, wat ons betreft hoeft het niet meer. Ja, jullie gaan ze nu moderniseren, heel veel kosten meegebonden. Tegelijkertijd zijn we wereldwijd met elkaar aan het praten... hoe we komen tot nucleaire ontwapening. Is het niet gewoon tijd om te zeggen van, we sturen ze terug... En bespreek dat met elkaar en ga dan vervolgens binnen de NAVO kijken... hoe doen we dit op een nette manier? Ja, dat kan volgend jaar al. In 2014 wordt in Nederland de Nuclear Security Summit gehouden. Over de hele wereld komen dan de regeringen tijdens hier naartoe... om te praten over kernwapens en het veiliger maken van dit soort wapens. Obama zal er dan ook zijn. Dus nou, het lijkt me een uitgelezen mogelijkheid... om daar eens over te praten met de Amerikaanse president. Nee, dat is een hartstikke mooi moment. En misschien moet je het wel alvast eerder aankaarten. En Timmermans heeft ook gezegd, minister Timmermans... Van dat hij komt met een brief waarin hij gaat aangeven... hoe hij wil werken aan nucleaire ontwapening. Die brief moet er voor 21 juni zijn. Dat is voor het eerst dat er dan ook in de Kamer... onder leiding van meneer Timmermans gesproken wordt. Ik heb gehoord van ambtenaren dat de brief... Eh, intern de grote kaboembrief heet. Nou, ik nou. hoop dat er ook een, een grote kaboom komt, hè, een kaboem van groot nieuws. We willen er vanaf en we gaan dat doen voor dan en dan en op deze manier. Heeft u nog nagevraagd inderdaad wat dat betekent, de grote kaboombrief? Nou, ik, hoorde, ik heb verschillende geluiden gehoord. Ik hoorde ambtenaren zeggen dat het uh, uh, nou, misschien wel uh, wat ambtelijk zou blijven en voorzichtig. Ik heb ook ambtenaren gehoord die zeiden van nou, we weten het eigenlijk nog niet. Misschien dat er nog wel een grote verrassing komt. Het zou dus nou, kunnen zijn dat het Kamerlid Timmermans hetzelfde vindt als de huidige minister Timmermans. Ik hoop het en ik begrijp ook hoor, dat minister Timmermans hier voorzichtig in moet opereren. Want je moet dit ook voorzichtig doen. Alleen voorzichtig betekent niet dat je niet duidelijk moet zijn. En ik hoop heel erg dat minister Timmermans zegt... ze kunnen weg, wat ons betreft kan dat binnen nu en twee jaar. We willen dat professioneel doen met elkaar. We gaan het gesprek aan met de Amerikanen en daarna binnen de NAVO. Het liefst natuurlijk dat ze ook weggaan uit Italië en België en Duitsland maar anders alleen uit Nederland, en dat kan. Want het is geen NAVO-overeenkomst, het is een overeenkomst met de Amerikanen. En zou het niet mooi zijn dat wij als gast hier van deze wapens... precies voor die nucleaire summit waar u net over sprak... die in februari 2014 plaatsvindt... dat we dan kunnen zeggen, joh, ons eigen huis is schoon... of in ieder geval hebben we afspraken wanneer ze weggaan... en laten we nu met elkaar gaan kijken hoe we de rest gaan beveiligen en hoe we tot nul komen. Want ja. dat is uiteindelijk wel wat we willen. Tweede Kamerlid van Bommel van de SP heeft uh, vragen aangekondigd. Die gaat hij stellen aan minister Timmermans. Uh, maar ik denk dat hij dan zal verwijzen inderdaad, naar die brief, hè? Uh, 21 juni. Ja, voor 21 juni moet die brief er zijn. Er is afgelopen december, dus december 2012... is er een motie geweest van het Kamerlid Omtzigt van het CDA... die al aangaf wat ons betreft hoeven ze niet gemoderniseerd te worden, deze kernwapens? En wat ons betreft kunnen ze in Euro Eurospace-verband teruggestuurd worden. Toen heeft Timmermans gezegd dat hij ook voor nucleaire ontwapening is... maar dat hij alle opties goed moet bekijken... en dat hij voor de zomer, voor 21 juni, met een brief zou komen. Nou, we hopen dat dit statement van Lubbers... en nogmaals, ik vind het echt heel erg fijn dat hij hier zo open over is dat dit allemaal bijdraagt tot een goede discussie... op basis van een goede brief. En dat we gewoon eigenlijk stappen kunnen zetten. Goed. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. En u blijft meeluisteren. Dan kom ik zometeen graag bij u terug... om de reacties uh, door te nemen. Mirjam Struik van Pax Christi, de Vredesbeweging... praat met ons mee in stand.nl. Uh, kijk nog even snel op de Twitters of daar nog wat gezegd wordt. Ron van Heuven hier. Hij zegt... Uh, beter goed en veilig opgeslagen in volkel... dan slecht ergens in een loods. En Susan Kelly, die vrouw, denkt hier te makkelijk over. Die vrouw is denk ik... Uh, Mirjam Struik. Uh, als je die uh, wapens gaat teruggeven, dan ben je Amerika ook kwijt als vriend. Nou, uh, ik weet niet of het zo een vaat zal lopen, maar toch. Het is in ieder geval een van de meningen via Twitter. Nu gaan we naar de bellers. Uh, u mag het zeggen, uh, eens of eens op die stelling. De atoombommen in Volkel moeten zo snel mogelijk worden ontmanteld. Ruim 800 mensen hebben dat nu gedaan. 69% eens met de stelling, 31% oneens. Stand.NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met uh, en uit Maastricht. Goeiedag. Uh, goedemiddag. Uh, nou, ik ben eigenlijk vanmiddag van mening... om ze voorlopig eventjes gewoon fijn hier te houden. Want ja, ook wat die mevrouw van Pax Christi, Christi net zegt... kijk, als zij meent uh, tot niemand er vanaf ligt... tot die dingen hier lagen... een beetje geroezenmoed, een beetje moeilijk over dat, uh, ja, over dat onderwerp. Kijk, ja. zij weet precies dat die dingen ook al ouder waren... maar ik heb zoiets van, in de jaren veertig... Toen hadden we ook niks anders dan een uh, houten knakkerpistoon. En ik heb zoiets van, het komt steeds weer kort voorbij. Ja. En uh, ja, dat gaat niet. Je, je hebt niks. Je hebt, je hebt geen vuist. Je hebt niks. U zegt eigenlijk gewoon laten liggen, want uh, je weet nooit waar het goed voor is. Dat bedoel ik maar. En ze hebben er al die jaren gelegen. En uh, ja. Ja, ze hebben nooit kwaad gekend. Nee, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag Hallo? Ja, zeg maar. ja. Nou, ik ben het er in de eerste plaats mee eens dat ze afschrikking gehad hebben, dat wel. Maar ze zijn sterk verouderd. Bovendien, die dingen hebben ook niet een eeuwig leven. En als je het zou gebruiken nu in een conflict, dan denk ik dat je de druppel in de emmer gooit... die de radioactieve besmetting en de verpesting van de wereld doet overlopen. Punt twee is, wie gaat het betalen, die opslag ervan, wie betaalt dat momenteel ook... Boven die 8 miljard die de Markwerking van meneer Mark alweer presenteert. En wat gaat het kosten als die dingen dus moeten verdwijnen? En wie gaat dat dus betalen? Nou, dat nou. vraag ik me dus af. Is Goeie dat vraag. meneer Obama en zijn club? Of ja. moeten wij daar weer topvoer? Ik, ik begrijp wel dat er Amerikaanse bewaking is daarin in Dus dat, dat doen de Amerikanen alvast. Maar ja, inderdaad, wie de boel daar uh, betaalt dat het daar ligt opgeslagen. ik denk dat dat in Nederland ook wat aan bijdraagt. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het uh, oneens met de stelling... En ik zeg het met enige aarzeling, want het zou als bedreiging kunnen worden opgevat... en dat is niet de bedoeling. Maar kan misschien die meneer Lubbers worden ontmanteld? <laughs> Eerst Juliana dan, hè? die zou Willem-Alexander <laughs> niet als koning geschikt vinden. U vindt dat hem een beetje te loslippig, Lubbers. Wel behoorlijk, dan zou Beatrix de vriendin van Alexander niet goed genoeg vinden. Hij is een man die, die, die verklapt koningsgeheimen en, en staatsgeheimen. Ja. Het is nog erger dan vannacht. Ja. Maar we wisten dat toch van Volko al wel een beetje? Het is een publiek geheim. Ik vind het dan toch wel dom om het zo op Nationale Radio te bespreken. Ook omdat Lubbers dat dan zelf heeft aangegeven via, via National Geographic. Ik zelf ben voor handhaving van die atoombommen. Ik vind dat de wereld onveiliger is dan, dan tijdens de Koude Oorlog. Noord-Korea heeft een kernwapen. Iran werkte aan. Die landen zijn ons zeer on, he, ongunstig gezind. Ja. Rusland stuurt onder een paar maanden van die oude barrels, en die bommenwerpers naar ons toe. Dus, en die steken ook heel veel geld in bewapening, die Russen. Ga zo maar door. Dus ik zou zeggen, uh, vervang die atoombommen in, vol, in volkool, of waar ze ook liggen mogen. En uh, breng dan nu de kernwapens aan, ja. want dat kunnen we misschien wel eens nodig hebben. Het wordt een onveilige wereld. Okay. En ze weghalen is zeer onverstandig, moderniseren. Dank u wel. Stante.nl, goedemiddag. Hallo, zeg maar. Goedemiddag. Zeg maar mevrouw. Ben ik? Ja. Ja, ik sluit me heel erg aan bij de vorige spreker. Um, ik vind het namelijk heel onverstandig om die uh, bommen weg te halen. Want of die... Uh, ik zeg het misschien niet goed. Maar in ieder geval om die weg te halen. Want een land die zijn geschiedenis vergeet, is heel dom bezig. In 4045 uh, hebben we met hele verouderde wapens uh, moeten verdedigen. en. Dat is dus fout gegaan en uiteindelijk moesten de Amerikanen hier komen om ons een handje te helpen. Die zullen ook de bak ervan krijgen op deze manier. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo, zeg maar. Ik spreek mevrouw Jansen uit Amsterdam. Ik vind dat ze die wapens moeten laten liggen. Want als ze ze gaan ontmantelen, wie weet wat er dan nog kan gebeuren. U bedoelt dat daar ook nog iets mis kan gaan? Ja, er kan iets misgaan. Ja. Dat lijkt me wel. Maar het, het lijkt me toch niet dat ze daar nu op scherp liggen. Dat, als je daar een. Uh... Het lijkt me toch niet? Nee, maar als ze gaan ontmantelen. Ja, nee, ik snap het. Uh, u zegt, dat, dat, dat kan ook allerlei gevaren opleveren. Dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Vanke. Nou, ik vind het ten eerste kernwapens immoreel en niet. Uh, de consequenties zijn niet te overzien. En ze liggen er wel degelijk. Want uh, ik heb. Uh, ook meegedaan aan burgerinspectie, gebeurt ieder jaar. En dan um, um, krijg je een briefje in de bus naartoe. Want wij kondigen dat gewoon heel openlijk aan. Uh, van uh, Nederland is in oorlog met Irak, toen ter tijd. En um, hup, een blik, uh, ME, militaire politie, gewone militaire... Um, um, gewone, lokale politie en uh, rijkspolitie, kortom... Maar wat doen die en, dan? Wat doen die dan? Um, ons in de gaten houden dat we toch maar geen verkeerde move maken... terwijl wij daar gewoon vreedzaam demonstreren. Oh, oké, okay, u, u was aan het demonstreren. Nee, ja, het dat op. doen we ieder jaar. Dat ja. doen we burgerinspectie. Ja, nee, ik snap het. Dit is binnenkort toch ook weer in Volkel. Ja, in juni of zoiets... Nee, in, in, vrijdag zelfs al, begrijp ik. Of aanstaande... Oh, dan ben ik er helemaal niet nou, op... Maar, doen. ja, u dit, moet er wel even dit, we de agenda bij houden. Ja, ja, inderdaad, ja. Want dat is snel. Nou, zet er maar, maar in. Vrijdag is het. Volkel. Demonstratie. Uh, Stal.nl, goedemiddag. Met Henk. goedemiddag. Henk. Nou uiteraard uh, die kernwapens laten, laten liggen. En als ze altijd duur zijn om ze te moderniseren, nou laten we dan gewoon nieuwe daar neerleggen. Of dat goedkoper is al beter. Maar inderdaad, andere landen. Het is allemaal al gezegd, maar ik blijf hangen omdat ik het alleen maar wil bevestigen ja. van een hoop voorgangers dat Maar het, nog even, beleven. nog Goed, even. Ja? Nee, maar jij zegt ook van, uh, van uh, vervangen of moderniseren. Maar dat kost toch een hele hoop geld? Ja, maar wat kost vandaag een dag geen geld? Wil je dan andere landen op laten draaien voor eventueel uh, onze veiligheid? Ik vind dat, uh, ik vind dat geen, geen pasgeven. We hebben afspraken gemaakt. Die mevrouw Paksista, die zegt ook van het Verenigd koninkrijk die heeft ze teruggestuurd. Nou, dat kan ook heel makkelijk, want die hebben eigen kernwapens. Hè? Dus uh, dat land valt al af als uh, zonder kernwapens. Het is een afschrikking. De Russen moderniseren. Je ziet het aan de lange afstandsbommenwerpers die ook boven Nederland gaan vliegen. En ik ben nog wel van de, van de oude garde. Misschien kun jij je dat wel herinneren. Ik heb met een auto rondgereden. Met een onbekende sticker van liever een raket in de tuin dan een russie in de keuken. En zorg ook een klein beetje voor je heiligheid. Het mooiste zou zijn als alle landen natuurlijk geen kernwapens hebben. Dat ja, is een illusie. Ja. Maar, Henk, jij, denk, je, de rest niet maar jij denkt nog steeds dat het gevaar uit het oosten komt? Vandaan. Er worden net landen ook genoemd, zoals uh, uh, het Midden-Oosten en dergelijke. Daar zijn landen zich ook aan bewapenen. Iran en dat soort landen. Het ja. is allemaal afschrikwekkend. En zolang wij ze hebben, kun je in ieder geval een tegendaad doen. Ja. En ik denk dat we gewoon samen moeten optrekken. Dankjewel, Stamper.nl. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, met Van den Berg in Amsterdam. Dan Van den Berg. Goedemiddag. Ik vind dat we het gewoon netjes moeten opmaken. <laughs> ja, af, af en toe eens eentje met, met, met oud en nieuw de lucht in knallen of zo, bedoelt u. <laughs> Ja, maar bijvoorbeeld die, facilite die, die, die faciliteiten die ons lopen af te luisteren in de Verenigde Staten, is misschien een goed idee. Ja. Dat vrijdag uh, naar buiten is gekomen. Ja. Dus de NFA zo uh, hebben ze nou liggen. En gewoon... maar, maar, maar, maakt, nee, maar even serieus, maakt u zich er zorgen over dat, er, dat het, het, een, wat is het 21 van die dingen daarin vol liggen? Nou ja, zorg niet. Ik neem niet aan dat er veel mee kan gebeuren, maar. Ik bedoel een beetje vreemd dat ze er liggen. Zijn er trouwens 22? Ja. Dat we niet straks de klanten in de roer hebben dat er eentje mist of zo. Ik doe nog even eentje. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Alfmaar. Ja, ik sluit me groot in samen aan bij de vorige uh, spreker. Ik vind ook dat je, als je die dingen gaat vervangen, want daar heb ik het dan over, dan misschien is dat een mooi idee om dat samen met de F-35 of de Joyce Strike Fighter samen te doen. Ja. Als, dat, als dat nodig is, dan heb je weer, ben je weer helemaal up-to-date. En je doet een keer echt mee, want we zijn langzamerhand ons aan de uit de markt aan het prijzen als, als, nee, als defensie aangelegen. Dat vind ik al, al bekwaardig. Maar goed, we zijn toch gebonden aan bepaalde NAVO-afspraken. Dus ik zeg ook. Laten we in godsnaam wel uh, bij de tijd blijven. En zorgen dat we ons kunnen verdedigen. Ja. Die, want die, die bedreigingen die zijn er gewoon. Ik bedoel, De Russen die, die, die komen niet voor niks steeds patrouilletochten... Ja. over, over Scandinavië en Nederland. Dat doen ze niet zomaar. Je hebt een land als Iran. Je hebt landen als, als, als Noord-Korea. Het is gewoon ja. zinnig om, om je daar behoorlijk tegen te weer te blijven stellen. En in ieder geval, je hoeft er niet mee, mee aan, de, aan de gang te gaan. Maar je moet ze hebben. Dat is een afschrikwekkend ja. middel. Duidelijk. Dank u wel voor het bellen. En dat zeggen we tegen... Iedereen die de moeite heeft genomen om de telefoon te pakken. Ja, het laatste argument is veel genoemd, eh, ook in de een paar minuten dat we nu met de bellen spraken. Mirjam Struik heeft meegeluisterd van Pakke de Vredesbeweging. Reageert u daar eens op? Mensen hebben toch wel het behoefte om ja, iets te hebben, achter de hand te hebben om af te schrikken, lijkt het. Ja, ik denk in de eerste plaats boet het gewoon hartstikke goed... dat we deze discussie hebben. En wat dat betreft is het al winst denk ik, hoor. Dat Lubbers dit, uh, dit heeft aangekondigd. Uh, er zijn inderdaad nog heel veel mensen voor het afschrikkingsidee. Maar ik denk, deze bommen die we nu hebben... liggen deze 22 in Volkel. Die schrikken helemaal niet af. Ze zijn militair onbruikbaar. Je kunt ze slecht inzetten. Het duurt weken voordat je ze in kunt zetten. Nee, maar daarom zeggen Dan we, zijn we, er we, we mensen die ze zeggen... maar of moderniseer ze maar gewoon. Precies, en daarvan denk ik, dat kost zoveel geld. Hè. Hoeveel het ons precies kost, in Nederland. Want weten we niet. Dat staat allemaal op de geheime post. Daar mag nog steeds geen openheid over gegeven worden. Het kost ons wel iets, want ze liggen er, ze moeten beveiligd worden. Piloten moeten worden getraind, et cetera. Maar we weten niet precies hoeveel. Maar om nou wapens waarvan we nu zeggen, joh, ze zijn niet bruikbaar... maar we willen ze wel moderniseren, op een tijdstip waarop iedereen... in ieder geval wereldwijd zegt, joh, we moeten af van kernwapens. Het draagt bij aan onveiligheid... Nou, het lijkt me een totaal verkeerd ja. signaal om dat nu te doen. En mochten mensen bang zijn, van, nou, als we ze niet moderniseren... Hè, dan komen de Russen binnen, we hebben afschrikking nodig. We zitten nog steeds binnen de NAVO. En Amerika heeft kernwapens. Dus ik zou niet zeggen dat onze veiligheid afhangt van bommen op volkool. Nee, maar goed, die mensen zeggen wel... van, ja, we kunnen niet altijd maar die Amerikanen weer op uh, trommelen. Dat gebeurde in de, in de Tweede Wereldoorlog ook. Stonden we ook met, uh, met verouderd materieel... en moesten de Amerikanen ons komen helpen. Nou, misschien is het dan ook gewoon handig om een keer echt in alle openheid... met de Amerikaan te bespreken van jongens, wat willen jullie nu eigenlijk? Want er zijn ook signalen dat Amerikanen het zelf ook niet zo nuttig vinden... dat ze hier liggen. He, dus bespreek nu in alle openheid, gezien ook de motie die ook aangenomen is in de Kamer. He, van wat ons betreft hoeft het niet. We willen wel beleefd zijn. Wat willen jullie? Kunnen we gezamenlijk naar kijken? En in deze tijden van crisis is het niet handiger om te gaan kijken... waar kun je dit geld beter voor inzetten... En waar zit nou precies de vijand? En met welke conventionele wapens heb je nodig? En nogmaals, ik denk dat kernwapens... het is zo uit de tijd. En ik kan me geen enkel scenario voorstellen... waarbinnen wij kernwapens in Nederland kunnen inzetten. Goed. Uh, duidelijk hoe u erin staat. Pax Christi, de vredesbeweging Mirjam Struik, hoor u. Uh, we wachten gewoon de brief af van de minister. Voor 21 juni moet Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken... komen met zijn brief. De kaboembrief. We zijn benieuwd waarom die titel eraan gegeven wordt. En we blijven dat volgen natuurlijk. U kunt de hele middag blijven reageren op onze stelling. Die staat op de site. De atoombommen in volkomen moeten zo snel mogelijk worden ontmanteld. www.stand.nl Ruim 929 mensen hebben dat nu gedaan. Zie ik, 68% is het eens met de stelling. 32% is het oneens. Ik wens u vast een prettige maandag. Zometeen na twee is er Dit is de dag... met Elsbeth Gruutke en Rens Klamer. Goedemiddag.